3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Baflo in Groningen zijn afgelopen avond een politieagent... en een nog onbekende vrouw om het leven gekomen door geweld. Rond 8 uur kreeg de politie een melding van mishandeling... in een huis aan de Herenstraat. Binnen werd het lichaam van de vrouw gevonden. De vermoedelijke dader was gevlucht naar het station van Baflo. Daar ontstond een schietpartij... waarbij een 48-jarige hoofdagent om het leven kwam. De verdachte van 25 raakte gewond. Hij is gearresteerd. Ook een agenten en een omstander raakten gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Het is niet duidelijk of de verdachte een eigen vuurwapen had... of dat hij het dienstwapen van een agent heeft gebruikt. De politie in Groningen heeft met verslagenheid gereageerd... op de dood van de agent in Buffalo. Gisteravond heeft de korpsleiding de collega's... op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. Korpschef Dros sprak van een inktzwarte dag. Op een persconferentie vannacht betoonde burgemeester Reewinkel van Groningen zijn medeleven. Hij sprak van een verschrikkelijk bericht. Het politiekorps rouwt Groningen rouwt Reewinkel. Hij heeft de commissaris van de Koningin van de Berg en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op de hoogte gebracht. Er zijn veertig politiemensen op de zaak gezet. Het treinverkeer in de omgeving van Buffalo ligt in verband met het onderzoek tot zeker tien uur vanochtend stil. De Amerikaanse basketballer Kobe Bryant heeft een boete van 100.000 dollar gekregen omdat hij een scheidsrechter vuile flikker heeft genoemd. De speler van de Los Angeles Lakers deed dat nadat hij van het veld was gestuurd voor een technische fout. De basketbalorganisatie NBA noemt de opmerking van Bryant onvergeeflijk. Eerder reageerde de Amerikaanse homorechtenbeweging geschokt. Kobe Bryant, die miljoenen verdient bij de Lakers, liet eerder weten dat hij spijt heeft van zijn uitbarsting. Hij zei niets tegen homo's te hebben.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 Lights beam, creates dreams Walls move, minds do too On a warm San Franciscan night Oh child, young child, feel alright On a warm San Franciscan night Night old angel, young angel, feel all right on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go, San Francisco. En die werd gebracht door Eric Burden en de Animals. San Francisco Knights, een hit voor het gezelschap in 1967. En het gezelschap bestaat nog steeds, zelfs met uh, oudgedienden daarin, Eric Burden en de Animals. En ja, niet alle oudgedienden van toen die maken nog deel uit van de formatie zoals die nu bestaat. Maar een paar van die oude krassenknakken zitten er wel nog in. Aangevuld met wat uh, jong bloed natuurlijk erbij. En dat uh, nieuw samengestelde gezelschap dat komt uh, naar Nederland zal nog even duren. Dat zal namelijk in september zijn. Vrijdag 2 september daar geeft Eric Burden met zijn uh, muzikanten een optreden in Utrecht. En een dag later dan zijn ze te vinden in Hengelo in de metropool. Eric Burden, icoon in de jaren 60. En hier nog eens een keer met dat uh, San Francisco Nights. Wat onderhand ook een icoon gaat worden. Maar dan van de 21ste eeuw. Dat is Adele, geliefd bij. Uh, ja, iedereen die een beetje van muziek houdt. Maakt niet uit wat voor muziek. Adele, ik laat je de nieuwe hit van haar Rolling in the Deep, maar dan een bijzondere versie. Namelijk de versie die 26 november werd opgenomen in het ochtendprogramma van Gil Adele. There's a fire starting in my heart. fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare See how I'll leave with every piece of you Don't underestimate the things that I will do There is a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark remind me of us they keep me thinking that we almost had it Uitvoering van Adela en in de uitvoering zoals ze die 26 november live bracht in het ochtendprogramma op 3FM van Gielbeerle. Radio 1 met de nacht klinkt anders. Ruben Blades. Juan Pachanga, bien vestido, aparece. Todos en el barrio están descansando. Y Juan Pachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plan es falso, igual que aquel amor que lo engañó. Y la luz del sol se ve alumbrando. Y Juan Pachanga el mamito. Papenango, vestido a la última moda y perfumado, con zapatos en colores Yeye yeah yeah, e ilustrados, los que encuentra en su camino, los saludan, que felices Juan Pachanga, todos juran, pero llevan el alma el dolor de una traición, que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. La gente duerme, aparece. Juan Pachanga con su pena y amanece. Pachanga, Juan Pachanga, dat is niet de naam van de zanger die je juist heb gehoord... maar dat is de titel van het liedje. En dat liedje dat werd gezongen door Ruben Blades een opname uit 1979. En dit is een van mijn helden uit de jaren 70. En die komt naar Nederland toe voor iets groots. En dat zal in september zijn, dan gaat hij optreden met het metropolekast Tottenham. Dit is toch briljant? Dit is waar, dit is fantastisch. Stop Run Run, Something, Anything. De titel van de dubbel LP, die in 1972 uitkwam. En op die LP vind je ook stukken terug als It wouldn't have made any difference en I saw the lights. Maar ik liet je nog eens een keer luisteren naar Hello, it's me, Todd Rundgren. En Todd Rundgren die gaat iets groots doen: Die gaat namelijk uh, een concert geven met het Metropoolorkest. En dat concert zal plaatsvinden op 24 september in Paradiso in Amsterdam. En uh, ben je geïnteresseerd daarin? dan eh, kan je vanaf 23 april in de regen staan... of via internet eh, om de kaartjes te gaan bestellen. Tot van gun dus. Hier bij De Nacht ging het anders te varen op Radio 1. En dit is recent werk uit Duitsland. Herbert Greunemeyer. Spreekst u vanzelf geluk? Du, du sehnst dich wijd terug. En du schaust mij aan. Deine güte. Eine stille Herzlichkeit, du kämpfst mit deiner Zeit. Du lächelst Schicksaler, lehnst dich sehr nahe an. ohne Not und Wehr. Dein Zaubert nimmt alte Schatten fort. Dein Wort, bevor das Morgenlicht dich entführt, dieser Augenblick bricht. Unterschrijf met weißer Tinte, das klein gedrucktes übersinkt. Du darfst nicht gehen. Vergangenheiten weg nach deinem Sinn und Zweck Bevor das Morgenlicht dich entführt dieser Augenblick bricht Unterschrei mit weißer Tinte das kleingedrucktes Übersehen Du darfst nicht Zingst, was war in kunstvoller Manier. Deine Gegner sind verweht und zerstreut. Sorgsam begibst du dich auf deines Seelenpirsch. Hier zählt deine Wirklichkeit, hier zählt keine Wirklichkeit. Du sprichst vom selben Glück, singst dich nach mehr zurück. Du schaust mich an Ich schließ die Augen um mit dir zu sein um dich zu denken zu verstehen Bevor dann zu zweit und versöhnt De wcd van Herbert Grunemeyer, die heet Schiefsverkeer. Met de op rauwe rokstukken, maar ook hele fraaie ballads... zoals uh, datgene wat ik je zojuist liet horen. Deine Zeit, nieuw dus van Herbert Grunemeyer. En zoals gebruikelijk zo tussen uh, drie en vier in de nacht. Bij de nacht ging het anders aandacht voor uh, de sterfgevallen van de afgelopen week. Sterfgevallen die te maken hebben met uh, de muziek. Vlaanderen was de afgelopen dagen nogal ondersteboven van het overlijden van La Estrella. Een zangeres die in Nederland nauwelijks bekend is geworden, maar in Vlaanderen het tegendeel daarvan. Want er waren speciale uitzendingen bij de VRT Radio, maar ook een speciale documentaire was er te zien op de VRT televisie naar aanleiding van haar overlijden. Ik laat je een succes van haar houden. Het grootste succes wat ze ooit heeft, ooit heeft gehad. Oh lieve vrouwen, Toren heet dat. Niet wat je kan noemen een liedje met eeuwigheidswaarde, maar het geeft je wel een beeld van hoe de muziek, de amusementsmuziek er in de jaren 50, hoe dat heeft geklonken. Ja. MUZIEK Een verbindt als een waken in de baren, blijft gij steeds hots in mijn beeld, dat vooruitgangen wel waren overblijft. Amuseummensmuziek uit de jaren 50, amusementsmuziek uit de Vlaanderen uit die periode. De zangeres La Estrella, bekend onder diepe Stemvrouw. Zij is 91 jaar geworden. En aanstaande zaterdag dan zal de begrafenis plaatsvinden in de kerk waar ze juist over zong, de Onze Lieve Vrouwentoren in Antwerpen. Dan een zakelijk iemand in de muziek, de naam Philip Salomon. Dat zal ook niet velen veel zeggen. Maar Philip Solomon, dat was de man die in de jaren 60 eh, directeur was van Planet Productions. En Planet Productions had een platenlabel, namelijk het Major Minor Record Label. En een van de artiesten op Major Minor, dat was David McWilliams.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 ...in de muziekindustrie in de jaren 60. Dat was Philip Salomon. In Ierland is hij op 85-jarige leeftijd overleden... ...en in de jaren 60 heeft hij een aantal artiesten bekendgemaakt... ...buiten Engeland en Ierland. En die artiesten waren onder andere Peter Sarsstedt... ...de Dubliners, Raymond Lefervelder met zijn orkest... ...en ook de zanger die zojuist hoorde, David Mac Williams en zijn succes was destijds de Days of Purdy Spencer. En hij had destijds met zijn major minor label... Eh, ook belangen bij de zeezender Radio Caroline. In deze plaats van David McWilliams, de Days of Purdy Spencer... werd destijds heel veel gedraaid op eh, de voormalige zeezender. Het laatste sterfgeval, daarvoor gaan we naar Frankrijk toe. Het overlijden van Jean-Claude Darnal. Muziekschrijver was hij, uh, zanger. En teksten schreef hij in het verleden voor onder andere Edith Piaf en Julien Créco. Maar zelf heeft hij ook uh, een aantal dingen op de plaat gezet. Nog niet heel zo lang geleden heeft hij een cd gemaakt met allemaal uh, kinderliedjes. Maar ik laat je iets horen Op die zelf te horen is uit een... Uh, Recent, nou, recent, uh, een behoorlijk ver verleden. Le Soudar heet het. Hier is die Jean-Claude Darnal. Dans le canon, le canon, le canon de son fusil. Il a mis une rose, une rose de son pays. Que lui a, que lui a, que lui a donné sa mie. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas à ce qu'on dit, une rose dure plus que la vie, mon ami, mon ami, il ne faut pas t'en étonner, c'est à cause de l'éternité.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 C'est à cause de l'éternité Dans le képi, le képi, le képi qu'il a coiffé Il a mis de l'eau de pluie, de l'eau de pluie Et puis une grenouille, une grenouille, une grenouille de sa prairie C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, mon ami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 C'est pour ça qu'il y est resté Mon ami, mon ami Tu es mieux au paradis Car là-bas, à ce qu'on dit Les amours durent plus que la vie Mon ami, mon ami Il ne faut pas t'en étonner C'est à cause de l'éternité C'est à cause de l'éternité Jean-Claude Darnal, gisteren overleden, 21, 81 jaar oud geworden. Hij was bekend als uh, tekstschrijver en als zanger. En als zanger hoorde je hem in dit geval met het door hem gecomponeerde Le Souda. deze Jean-Claude Darnal. Tot zover dan de sterrenvallen? Bob Fosco, vanavond in Paradiso, waar de cd-presentatie zal plaatsvinden. De CD die heet Klassiek Raggen, waarin die musiciert met het collectief Roest en Vorkhout. Dat ik al die moeite neem om alles te bekijken komt omdat ik werkelijk om je geef. vaak na te denken, dan zet ik dingen op een rij. Graaf diep in mijn geheugen, dan komt de hele zooi voorbij. Trek ik alle open, lees het allemaal weer eens voor. Je wordt getroffen door de waarheid, maar trek die handel lekker door. Wat het is, ik heb helemaal niks aan jou. Helemaal, helemaal, weet je wat het is, ik heb helemaal niks aan jou. Helemaal heb gegeven heb ik de rekening betaald weet je wat het is ik heb helemaal niks aan jou helemaal Je geeft Maar als ik je vervolgens aankijk Kan ik niet begrijpen wat me treedt Songs Die hij destijds zong met de raggende mannen. Die zingt hij nu weer alleen dan nu niet met een rockband op de achtergrond... maar met een uh, klassiek ensemble dat zich voor deze gelegenheid heeft omgedoopt... tot het gezelschap collectief roest en wrakhout. Je hoorde Bob Fosco helemaal niks aan jouw klassieke raggen. Dat is de cd waar het allemaal op staat. En vanavond dan is uh, de cd-presentatie met het bijbehorende concert in uh, Paradiso. Van one-hit wonder. Zouden we kunnen zeggen van de bentie nu gaat horen? Porno for Pyrus. Zo heet er, het inderdaad: Porno for Pyrus. Uit LA met pets. Van de One Hit Wonder, deze band Porno for Pirates en Pet De hit die ze hadden in 1993. De nacht ging dan eens dus bij de Vara op Radio 1. Twee weken geleden, toen mocht met het oog op morgen... hoog bezoek ontvangen. De rode lopen ging als het ware uit. Want daar te gast was Ivan Liens. Niet voor een diepgaand interview, maar om fraaie liedjes te zingen. Ivan Liens, hier is een van de liedjes die hij toen zong...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 Quem, quem ela het? Wat is het? Wat apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu. Só quem sabe dela. Wat eu. Quem dá o het? Wat eu. het? Wat is het? Wat is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 It's me, it's me. Ik ben het It's Me en in het Portugees of in het Braziliaans Portugees wordt het dan Soe. Je hoorde Ivan Lins die dit zong in met het Oog op Morgen twee weken geleden. Want daar was hij toen de hoge muzikale gast... Hometown Reds, I don't like Mondays. Ik moest de afgelopen dagen weer aan deze plaat denken. Naar aanleiding van de gebeurtenissen die er in Alfa aan de Rijn hebben plaatsgevonden rond Bob Geldorf. Die schreef dit naar aanleiding van een schietincident in Cleveland. Op 29 januari 1979 gebeurde dat allemaal. I don't like Mondays. Silicon chip inside her head Get switched.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 Het schietincident in Buffalo, Groningen. En afgelopen weekend natuurlijk die dramatische gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn. En 29 januari 1979 er was er een soortgelijk dramatisch incident in San Diego... waar een 16 jarig oud meisje... twee volwassenen doodschoot, acht kinderen verwonden en een politieagent. Achteraf verklaarde ze zelfs dat ze een hekel had aan de maandag... Een hele grote eco. En Bob Geldof die maakte daar destijds een song over. I don't like Mondays En het werd tevens de grootste hit voor de band onder leiding van Bob Geldof. Bob Geldof die trouwens uh, plan heeft om naar Nederland toe te komen. En die plannen die zullen gerealiseerd worden pas in oktober. 16 oktober dan geeft hij een concert in de Melkweg in Amsterdam... Maar eerder dan kunnen we repertoire van hem gaan horen. Want er komt ook een album van hem uit. How to compose popular songs that will sell. <laughs> Lange titel. Al eerder hebben we van die LP al de single laten horen. Silly Pretty Thing. Die moet nog uitkomen in Nederland. Maar goed, in ieder geval Bob Geldof is dus 16 oktober hier in Nederland... voor het concert in de Melkweg. Wie ook naar Nederland komt... Komt. Dat is Elvis Costello. Al eerder was bekendgemaakt dat hij een concert zou geven... in de Oosterpoort in Groningen. Maar er zijn nog uh, wat concerten bijgekomen. De Melkweg, dat was ook al geprogrammeerd. Maar hij gaat ook nog een concert geven in Eindhoven. En dat zal op 18 november plaatsvinden. Drie concerten dus van Elvis Costello in de maand november. Dat dus zouden artiesten vaker moeten doen. Dit is mooi verspreid over het land. Eerst een concert geven in de Oosterpoort in Groningen, dan vervolgens in de Randstad en de Melkweg. En dan ook nog tenslotte naar het zuiden toe gaan om een concert te geven in Eindhoven. Elvis Costello doet dat. En in november dan zullen die drie concerten plaatsvinden. Je hoorde van hem uit 1983. Every day I write a book. Ik wou zeggen, every day I wrote a book. Nou, niet every day, maar wel I wrote a book. Dat is de jongste single van de zangeres Beth Ditto. En zij is ik normaal gesproken bij Gossip... maar dit is dan een solo-opname van de I wrote a book... Dat is ook uh, de song die de band Gerhard twee weken geleden coverde in het ochtendprogramma van Giel. Intentions, paradise is hard to find. Say they love you, but fail to mention who they were with again last night. Revenge, regret, I wrote the book. Forgive, forget, I wrote the book. Keeping secrets, I wrote the book. On it, don't test me. And then some, tell me where is a friend when you need one? Before you take a second look, remember I know every trick in the book. It never stops around the clock, And when I'm there you speak so soft. Kus je handgeklap en zang. Je hoorde de mannen en de stemmen van uh, niemand minder dan uh, de groep Gerhard. Ze traden op onlangs bij het uh, ochtendprogramma van uh, Giel Belen met dat I Wrote Boek. En dat is dan weer een uh, liedje dat op dit moment in de hitparade te vinden is... van uh, Beth Ditto, de corpulente zangeres... die uh, uh, zich er niet voor geneert om met haar... Corpulente corpulentenlijf ook in ondergoed te gaan optreden. En ze is nog steeds zangeres bij Gossip... waar binnenkort ook weer nieuw materiaal van haar uitkomt. Zo dadelijk, dan laat ik je luisteren naar R. Kelly Watch The Stars. Mijn eerste aandacht voor het laatste nieuws.